Joris Benitski met het NOS-journaal. In het rampgebied brekken aan hulpgoederen. De overheid probeert drinkwater, voedsel, medicijnen en lijkenzakken in het gebied te krijgen. Maar veel afgelegen dorpen zijn moeilijk te bereiken doordat wegen zijn weggeslagen. Het dodental door de tropische storm nadert de duizend. De cijfers over het aantal vermisten lopen uiteen van 80 tot 800. Veel mensen werden afgelopen weekend in hun slaap verrast door aardverschuivingen en overstromingen. De mortuaria zijn overvol en in de zwaar getroffen plaats Iligan worden lijken in massagraven gelegd. VVD, CDA en PVV hebben afgesproken om voorlopig niet meer te speculeren over mogelijke extra bezuinigingen. Dat zegt premier Rutte vanavond in College Tour. De afgelopen tijd pleitte de PVV voor extra bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en de VVD op de publieke omroep. Vanuit het CDA waren geluiden te horen over de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Volgens Rutte is nu afgesproken om te stoppen met dit soort uitspraken... tot bekend is hoeveel er bezuinigd moet worden. In februari of maart moet dat duidelijk worden. Het gaat waarschijnlijk om 5 tot 10 miljard euro... bovenop de 18 miljard die nu al in het regeerakkoord staat. Een Franse arts heeft bevestigd dat Kim Jong-il in augustus 2008 een beroerte heeft gehad... Gisteren maakte het regime bekend dat de Noord-Koreaanse leider zaterdag is overleden. De neurochirurg Ru werd drie jaar geleden vanuit Parijs naar Pyongyang gehaald. Daar trof hij Kim Jong-il aan in coma. Volgens hem durfden de Noord-Koreaanse artsen geen beslissingen over hun leider te nemen en moest hij zijn leven redden. Toen hij na tien dagen vertrok was Kim weer bij bewustzijn. Volgens Ru vroeg de leider of hij weer normaal zou kunnen werken. Ru weet niet waarom de Koreanen hem uitkozen. Het weer, overal regen, alleen in het oosten nog natte sneeuw, die later overgaat in regen. Het is ongeveer 2 graden. Overdag eerst droog, maar in de middag buien: het wordt 6 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte, warmte. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu de nacht.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 dus laat de zon maar schijnen, en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw, en ik ben nergens zonder jou. Ik mis de zomer in de zomer, De meer nog mis ik jou. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou, weer jou, jou wordt de lucht weer blauw. Ja, door jou wordt de lucht weer blauw.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 Ik nergens zonder jou. Ja. van jouw gezicht, oh daar, oh daar, oh daar, oh daar, oh daar, oh daar, oh daar, oh Everybody. Van de Antwoord ook op TV. Zie je Text TV op kanaal 45. 45. do <laughs> I assumed you'd always be there I thought you'd always be there I, I took your prayer. Next to